11 uur, Joop met het NOS Journaal. Op 1A zijn alle gewonden van het busongeluk van vanmiddag op de A1 bij Muiden weer thuis. Eén persoon moet vanwege een gebroken neus en jukbeen een nacht in het ziekenhuis doorbrengen. Vanmiddag botsten drie bussen op elkaar. In de bussen zaten medewerkers van zorginstelling De Friese Woude met hun familie. Ze hadden een personeelsuitje. 36 mensen raakten gewond. De twee Franse journalisten die eerder vandaag ontvoerd werden... in het noorden van Mali, zijn kort na hun ontvoering gedood. Dat is bevestigd door de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Fabius. De twee radiojournalisten werden tijdens hun werk... overmeesterd door Al-Qaeda rebellen Eerder deze week werden vier Fransen vrijgelaten... die drie jaar werden vastgehouden door islamitische extremisten. Het vliegveld van Los Angeles is weer heropend na de schietpartij van gisteren. Een beveiliger van het vliegveld kwam daarbij om het leven. De schutter is aangehouden. Terminal 3, waar de schietpartij plaatsvond, was lange tijd dicht. Ook de andere twee terminals ondervonden hinder van de schietpartij. Veel vluchten waren vertraagd en passagiers konden niet bij hun bagage. Die moesten ze achterlaten toen het vliegveld ontruimd werd. Het overlijden van prins Friso valt koning Willem-Alexander nog altijd zwaar. Tijdens een emotionele toespraak in de Oude Kerk in Delft... zei de koning dat het gemis van zijn broer groot is. De besloten herdenkingsdienst in de Oude Kerk... was voor familieleden, vrienden en collega's van Friso. De dienst werd bijgewoond door bijna 900 gasten uit binnen- en buitenland. Tijdens de herdenking was er muziek van leden van het Concertgebouworkest... en de Senegalese zanger Ibrahima Loukar. Deurwaarders houden te weinig rekening met de belangen van mensen met schulden. Daardoor komen die nog dieper in de financiële problemen. Dat schrijft de nationale ombudsman Brenningmeijer in een rapport. Volgens hem stellen deurwaarders de beslagvrije voet vaak te laag vast... als ze beslag leggen op iemands inkomen. En dat mag wettelijk niet. Daardoor komen mensen in acute financiële problemen. De ombudsman begon het onderzoek in mei... na een reeks klachten over de manier van werken van deurwaarders. Regisseur, producent en programmamaker Leen Timp is overleden. Timp was de echtgenoot van Mies Bouwman. Met haar maakte hij programma's als In de Hoofdrol, Mise en Scène. Zo is het toevallig ook nog eens een keer en Een van de Acht. In 1961 kreeg Timp voor zijn werk de eerste zilveren nipkofschijf. In 1966 werd hem de televisiering toegekend. Leen Timp was 92 jaar. In de Eredivisie is AZ de nieuwe koploper. De ploeg van Dick Advocaat won met 2-0 van ADO Den Haag. De andere gegadigden voor de koppositie lieten punten liggen. PSV speelde met 1-1 gelijk tegen PEC Zwolle. Voor de Eindhovenaren is het de derde wedstrijd op rij... dat er niet werd gewonnen. Vitesse won op het laatste moment van Ajax. Het enige doelpunt viel in de voorlaatste minuut. En FC Twente speelde thuis gelijk tegen NEC. Het werd 2-2. Het weer? Bewolkt vanuit het westen regen en toenemende wind. Vannacht eerst nog droog, maar later opnieuw buien met aan zee. Harde tot stormachtige wind. En ook morgen overdag buien, mogelijk met onweer. Temperatuur morgen rond 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Einaudi bij Lavinia Meijer. Een persoonlijke selectie van werken van de geliefde componist Ludovico Einaudi. Dromerig. Poëtisch en recht in het hart. Passaggio, het nieuwe album van Lavinia Meijer, is nu verkrijgbaar. Hey Veldhuis.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 Ooit kan MS de zenuwen krijgen. Oh mooi. MS Research voorschot. Giro 6989. Het is overigens multiple sclerose. Dat zei ik toch? Het is nu vijf dagen voordeel bij KLM. Dat is vijf dagen lang voordeel op tickets naar de mooiste vakantiebestemmingen. Bijvoorbeeld Panama voor 777 euro. Bangkok 649 euro. Of Dubai voor maar 399 euro. Bekijk alle aanbiedingen op klm.nl slash vakantie. Boek snel. Je hebt nog vier dagen. Goedenacht.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 Buiten is het 10 graden. Binnen zit Max van Wezel. Onze commando's gaan naar Mali om inlichtingen te verzamelen. Ze moeten onder meer telefoons afluisteren. Raar dat de Verenigde Naties de Amerikanen daarvoor niet hebben gevraagd. Die weten hoe dat moet. Van harte welkom bij het Oog op zaterdag. Vandaag was het Allerzielen, de dag waarop de Rooms-Katholieke Kerk... alle gelovige zielen van gestorvenen herdenkt. En wij draaien daarom de mooiste platen van dit jaar overleden artiesten. CDA en 50PLUS maakte hun Europese lijsttrekker bekend. Het CDA koos voor een fris gezicht, Esther de Lange... de oudere partij voor een ervaren VVD'er, Twaan Manders. Ze gaan in debat. Kamer Gurka en Harold Hamersma schreven en tekenden een boek... over de geneugten van het wijndrinken. Contact straks met restaurant Bordeaux in Amsterdam. En hij kreeg zijn opleiding bij Steven Spielberg... en is de regisseur van Het Diner, naar de bestseller van Herman Koch. Ik praat met Menno Meijers, maar eerst het nieuws. Zaterdag 2 november. Ik heb er nog nooit zo lang over gedaan... om van Amsterdam naar Hilversum te komen. Drie en een half uur, en met mij vele anderen... Want ook op alle sluipwegen en omrijroutes stond het muur vast. Door een ongeluk op de A1 was in heel Midden-Nederland een gigantisch verkeersinfarct ontstaan. Er staat 4 kilometer file, 10 kilometer staat een file van 6 kilometer. met de wachttijd van een half uur 3 kilometer file, de laatste file 3 kilometer. De problemen ontstonden toen drie bussen op elkaar klapten. Er was een komende file en er was een auto die ging uh, bij de eerste bus... Uh, die schoot er nog net voor, dus de eerste bus moest hard op remmen. De tweede dus ook, maar de derde ja, die kon absoluut nooit meer uh, dat redden. Het gevolg, twee zwaargewonden en meer dan dertig mensen met lichtere verwondingen. Ik had een stukje glas, uh, had ik. Ze dus hebben het even met beterine behandeld en uh, gaasje eroverheen. De bussen vol personeelsleden van een Friese thuiszorgvereniging... waren voor een personeelsuitje op weg naar Scheveningen. De politie vermoedt dat de bussen te dicht op elkaar hebben gereden. Het heeft toch te maken met afstand houden, met kijken. plotseling remmen ergens, nou ja, dat, worden we nu op dit ogenblik, dat bijten we ons vast in het onderzoek. In de politiek openbaarde zich vandaag een gezichtsbepalend verschil... tussen de twee grote middenpartijen, CDA en D66. Alexander Pechtold benadrukte nog eens hoe belangrijk het akkoord is... dat hij samen met ChristenUnie en SGP heeft gesloten met het kabinet. Ik durf te voorspellen dat dat politieke feit meer waard is... dan iedere afzonderlijke maatregel daarin. Het applaus dat Pechtold kreeg viel ook CDA-leider Buma ten deel. Niet voor zijn bereidheid om compromissen te sluiten... maar juist voor het feit dat hij dat niet heeft gedaan. Wij sluiten geen compromis om het compromis... Ik sluit alleen akkoorden waar ik echt in geloof. Nou, wel is anders meegemaakt bij het CDA. Verdeeldheid, dat is in de regel het synoniem voor het woord oudere partij. 50PLUS denkt daarvoor een besweringsformule te hebben. Er was vandaag geen verdeeldheid, er was geen uh, gerommel. Nee, het was een toonbeeld van eensgezindheid. Oprichter en senator Jan Nagel was dat. Hij is vandaag, overigens tegen alle partijregels in... tot tijdelijk voorzitter gekozen. En in Delft is prins Friso herdacht. Het gebeurde in de kerk waar ook het huwelijk werd gesloten... tussen Friso en Mabel. De ophef rond dat huwelijk, waarvoor geen toestemming kwam van de regering... heeft Friso diep geraakt. Dat zegt een goede vriendin van de prins. Het heeft hem echt gekrenkt. Alles waar hij voor stond, werd in twijfel getrokken. He, integriteit, eerlijkheid, rechtvaardigheid... het werd allemaal in twijfel getrokken. En dat kan oud-premier Jan-Peter Balkenen in zijn zak steken... Friso overleed in augustus aan de complicaties van zijn ski-ongeluk. Vandaag werd hij dus herdacht. De scherpste randjes van de rouw zijn aan het afstompen. De wond begint de eerste tekenen van genezing te tonen. We pray especially voor zijn jonge familie. Met z'n drieën zijn jullie een sterk team. Let us today take a bit of the freezer, as we knew well, away with us in our lives going forward. And if we think we've been successful, let's reward ourselves with that mischievous, satisfying freezer smile. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. En vandaag is het 2 november en dus. Alle zielen. In het oog staan we stil bij muzikanten die ons dit jaar zijn ontvallen. En aan de telefoon allereerst dominee Fred Onfleet... internetpastoor bij menkerk.nl. Goedenavond, meneer Onfleet. Go Goedenavond. Ja, het is een hartstikke katholiek feest eigenlijk. Dus Ja, ja het is nee, algemeen, algemeen christelijk. Uh, ja? doet, een ja. dom doet een dominee ook aan alle zielen? Absoluut, absoluut. Ik heb vandaag al een kaarsje aangestoken voor mijn vader. Overleden. En uh, nee, dat, het is een heel mooie... Diep menselijk gebruik, wat we als kerk breed uit uh, uh, nou, uh, graag ondersteunen. Voor welke artiest zou u vanavond een kaarsje willen branden? Ja, ik steek graag een kaars aan voor J.J. Uh, Kiel. En, uh, hij is overleden dit jaar, op uh, 26 juli. Uh, terwijl uh, heel Nederland op vakantie was, ik zelf ook. En daardoor uh, wellicht wat onopgemerkt gebleven. Maar uh, dat past misschien ook wel heel mooi bij hem. Een stille man, hè? Uh, ja, precies, precies. Hij, uh, natuurlijk kennen de Radio 1-luisteraars hem. Uh, maar bij het grote publiek is hij toch ook wel weer onbekend gebleven. Ja, wij hebben zijn After Midnight heel vaak gedraaid in. Ja, fijn, fijn. Cocaïne maar, ook. Hij, uh, precies, precies. Maar hij bleef zelf ook wel graag op de achtergrond. Het was gewoon een man die zijn muziek op de voorgrond plaatste. Uh, zijn muziek was uh, laid Back, zo werd dat genoemd. Uh, uh, relaxed. Uh, en op de achtergrond is hij toch ook van grote invloed geweest op... Uh, hele generatie uh, popsterren. Ja, Eric Clapton. Van exact, precies. We kennen u, we hebben u eerder geïnterviewd in Met het Oog op Morgen... omdat u als dominee veel met popmuziek doet in uw diensten. Maar dan meestal met uh, Elvis bijvoorbeeld en met Johnny Cash. Heeft, oh. heeft u keel wel eens gebruikt of leent het zich nee, daar ik, niet ik heb, toe? Nee, ik heb deze uh, uh, Kill nog nooit gebruikt op nog toe. Ik gebruik hem wel voor mezelf om te relaxen, maar nog niet in kerkdiensten. Uh, maar uh, misschien is dat een uh, goede reden om dat we eens een keer te gaan doen. Nou, het wordt niet After Midnight, niet in. Wat nee. wordt het wel? Ja, nee, het is mijn persoonlijke favoriet. Het is een beetje een up-tempo nummer van hem. Uh, en ik durf te beweren dat zelfs Bob Dylan daardoor beïnvloed is. Die is namelijk nu tegenwoordig ook wel een beetje up-tempo bezig, uh, hoorde ik uh, afgelopen week. Ik ben uh, dus geweest ik... in de hele oh, Musical. Ja, ik ook. Ik was was een de rockmuziek. Yeah. Ja, precies, precies. En uh, vooral dat Jucas uh, Whistle, dat uh, heeft wel iets weg van uh, dit nummer, namelijk. Call Me The Breeze, opgenomen in 1970. Nou, en uh, ja, ik zeg, uh, laat zijn uh, kaarsje maar vlakkeren in deze breeze. En hopelijk waait het nog lang niet uit. Dank u wel, dominee Omflee. Graag gedaan. De in uh, juli in alle stilte overleden J.J. Kill en Call Me The Breeze. U kunt de uitzending ook zien op www.radio1.nl... en twitteren naar het oog op morgen. Morgen zijn er gemeenteraadsverkiezingen in... Kosovo. En vooral in het noorden van die provincie ligt het allemaal erg ingewikkeld. Want de grote groep Serviërs die daar woont, wil eigenlijk helemaal niks met dat land Kosovo te maken hebben. Joost van Egmond is onze correspondent op de Balkan. Goedenavond Joost. Hoe is de stemming in het noorden van Kosovo? Heel Um, ik ben hier niet voor het eerst. Ik ben ook wel in vrij heftige situaties geweest. En dit, wat ik nu zie, is eigenlijk um, ja, boven verwachting. Je moet je voorstellen, deze mensen die zijn nu in een volstrekt terecht terechtgekomen. Ze konden altijd leunen op Servië. Dat steunde hun aanspraken. Servië erkent Kosovo niet. En deze mensen konden doen alsof zij in Servië woonden. Servië organiseerde ook altijd hier de gemeenteraadsverkiezingen. En Servië heeft Dat... nu min of meer zijn handen van hun afgetrokken? Ja, exact. Um, ze hebben nu afgesproken met Kosovo dat hoe je het gebied ook noemt, of je het een land noemt, of dat Servië het een provincie mag claimen, het moet in ieder geval weer één geheel gaan worden. En dat betekent dat deze mensen nu voor het eerst mee moeten gaan doen aan Kosovaarse gemeenteraadsverkiezingen. En dat splijt de gemeenschap eigenlijk. Alle grote partijen hebben nu de handen ineen geslagen, die hebben één grote kieslijst en doen dus mee aan die verkiezingen. Daar steken ze ook hun nek mee uit. Maar een heel grote groep mensen, uh, van burgers tot allerlei organisaties, zien dat niet zitten. En die oefenen steeds meer druk uit. Het is dus een enorme boycottcampagne. En gisteren werd het eigenlijk helemaal op de spits gedreven. Want het is een De burgemeesterskandidaat... Gebleven, ja. ja, die is um, voor zijn huis aangevallen. Dat is de burgemeesterskandidaat in Mitrovica, de grote stad. Die man is hier ook altijd burgemeester geweest... en was echt de meest toonaangevende lokale politicus. En zelfs hij blijkt nu niet veilig te zijn... voor die mensen die echt niets met de goethe autoriteiten te maken willen Want hebben. Wat is dat duidelijk? En dat... dat... Dat die aanslag uit, uit Servische kring komt ook? Daar twijfelt niemand aan. Ik heb um, niemand gesproken die denkt dat dit van de Albanese kant zou kunnen komen. Dit is echt ja, 99% zeker intern onder Serviërs. Um, dat verbaast in die zin ook niet dat die boycottcampagne heel erg sterk op gang is gekomen de laatste weken. Ze blijken heel erg goed georganiseerd. Het is ook niet de eerste keer dat het tot aanvaringen komt. En nu twee gemaskerde mannen die hem voor zijn huis opwachten. Dat zal toch hoogstwaarschijnlijk met die boycott te maken hebben. Dat, dat is in ieder geval wat iedereen uh, eigenlijk aanneemt. Servië is omgegaan omdat ze hopen ooit lid van de EU te mogen worden. Als het morgen niet goed loopt bij die gemeenteraadsverkiezingen... heeft dat consequenties voor die gesprekken tussen Servië en de Europese Unie? Ja, het weegt dit hele dossier Noord-Kosovo en de normalisering van de verhoudingen in dit gebied, want die zijn volstrekt verstoord, dat weegt heel zwaar op die Servische lidmaatschap aanvraag. Hoe? Dat ligt er helemaal aan wat er nou precies gebeurt. Wat Servië bovenal moet doen is die verkiezingen niet tegenwerken. Nou, daar zullen ze wel een voldoende voor halen. Um, Servië is volledig mee aan het werken aan deze verkiezingen, voor zover dat natuurlijk aan hen is. Want het is vooral een zaak van zich erbuiten houden. Um, de Servische regering roept ook bij iedere gelegenheid mensen op om te gaan stemmen. Uh, ze verzorgen bussen voor mensen die inmiddels in Servië wonen en graag hier nog willen gaan stemmen. Dus dat zit eigenlijk allemaal wel goed. Maar waar iedereen zich enorme zorgen over maakt is die opkomst. Deze afspraak is om Noord-Kosovo Noord te integreren in Kosovo. En ja, wat nou als de mensen dat zelf niet willen? Mm. Dan staat natuurlijk ook Servië met lege handen. En uh, zal de EU zich daar ook door laten leiden? Want daar kan, ja, kan Belgrado dan eigenlijk niet veel aan doen als de opkomst nee. tegenvalt. Nee. Uiteraard. Kijk, er, zijn, er wordt ook niet gesproken over harde percentages. Er circuleren wel heel veel ideeën van ja, je zal toch wel met zo'n 20% moeten komen. Willen wij hier zonder gezichtsverlies uitkomen? Alle partijen, niet alleen Brussel, uh, maar natuurlijk ook Servië zelf. Kosovo heeft hier heel veel belang bij. Dat het in ieder geval dat er nog wel een paar mensen op komen dagen. De Verenigde Staten trekken er ook heel hard aan. Maar er is eigenlijk niemand die nog gelooft in een succesverhaal... waarbij 30, 40 procent op zou komen. Een zeg maar bijna normale opkomst in deze regio. Dat is eigenlijk nu al van de baan. En dat betekent dat dit probleem... voor de mensen die er nog in geloofden... dat het met deze verkiezingen en dit akkoord op te lossen zou zijn... voorlopig nog lang niet weggaat. Er wordt ook al volop gesproken over nieuwe verkiezingen. Eigenlijk een beetje de eerste referendum methode... van laat het nog maar eens proberen. Dat zou ook heel goed kunnen. Het is in ieder geval... deze keer wordt het echt of dit een totale mislukking wordt... dan wel dat er nog gezicht het uh, redden zijn. Koffiedik kijken is altijd moeilijk, Joost... maar je verwacht lege stemlokalen morgen? Kijk, het kan twee kanten opgaan. Um, deze, deze aanval op die burgemeesterskandidaat... dat was een... ...enorm, een zet die dit boycott enorm in de kijker heeft gespeeld. Um, dat zal ongetwijfeld bewust zijn gedaan. Kijk, we kunnen zelfs hem aanpakken als we dat willen. Um, alles staat nu op scherp en dat kan twee kanten op gaan. Mensen kunnen zich zo geïntimideerd voelen, die mensen die willen stemmen... ...dat ze nu toch thuis gaan blijven. Wat ook kan, en dat is waar zijn partij ook op hoopt, ...dat mensen nu zeggen, van: well, oké, okay, nu is het genoeg geweest... ...als werkelijk niemand hier meer veilig is, dan kiezen wij de vlucht naar voren... En ja, die laatste momentfactor... mensen zullen zondagochtend die beslissing maken... gaan we wel, gaan we niet. Dat, dat ligt nog lang niet vast. Dus eigenlijk de verwachting van de meeste mensen... ik wil die eigenlijk ook wel, is dat het of heel laag wordt... of verrassend hoog. Die, die middenmogelijkheid is dus er eigenlijk hij... uitgehaald... dat het nu zo op de spits is gevegen. Joost van Egmond vanuit Mitrovica... en dat is de hoofdstad van Noord-Kosovo. Vandaag, ik zei het al, is het allerzielen. en daarom staan we met het oog op morgen stil... Bij dit jaar in de loop van 2013 overleden artiesten en muzikanten. Egon Kracht was jarenlang de bassist en rechterhand van Maarten van Roosendaal... die op 1 juli pas 51 jaar oud overleed. Dag Egon. Goedenavond. Ja, Het is waarschijnlijk te kort geleden om, om het echt verwerkt te hebben, hè, de dood van Maarten. Ja, dat klopt. Het is inderdaad vier maanden geleden. En uh, ja, ik ben er vandaag uh, behoorlijk mee bezig geweest, moet ik wel zeggen. En... Uh, ik kan niet anders zeggen dan dat het nog heel vers is. Hoe kijk je achteraf terug op die hele periode met Maarten van Roosendaal? Ja, euh, het, het, het was een hele intensieve en, en, en mooie uh, samenwerking. Ja, en ik kan niet anders zeggen dan dat uh, uh, Maarten een belangrijk deel van mijn leven en van mijn werk is geweest. En hoe ga je verder zonder hem? Eh. <laughs> uh... Ik doe mijn best, laat ik het zo zeggen. Uh, ik, ik, ik, ik, ik maak muziektheatervoorstellingen. Dat heb ik altijd al gedaan. Ook in de tijd dat ik met hem samenwerkte. Uh, en op dit moment zijn wij... Uh, ik, ik, ik heb een, een, een muziektheatervoorstelling geschreven... uit het, het Oog van Leonardo. En die zijn we nu aan het spelen. En ik hoop nog veel van dat soort uh, mooie voorstellingen te kunnen maken... En um, ja, ik, uh, ik moet erbij zeggen dat um, uh, de, de voorstelling die we nu hebben gemaakt is gereviseerd door Eva Bouknecht, uh, de vrouw van Maarten. Van ik ogenaam. weet het. Hm. Toen we je belden zei je dat je graag het nummer van Maarten wilde laten horen, namelijk het nummer Water. Waarom dat nummer? Ja, Water is een, een nummer wat uh, uh, altijd een heel dierbaar lied is geweest voor mij. Uh, Maarten heeft het... Uh, al, al lang geleden geschreven. Uh, ik, ik, ik meen in 1995. Dat was het eerste lied... wat hij voor Eva heeft geschreven. Uh, hij heeft het opgenomen... Op, uh, voor, het, uh, voor de cd... Nacht. Uh, maar we hebben het eigenlijk... altijd gespeeld. En uiteindelijk hebben we er een, uh, een arrangement voor gemaakt... Uh, voor contrabas en Zang. En... Ja, het is een heel mooi liefdeslied. Uh, het gaat ook over afscheid. Mm. En uh, ja, een, een, een, een, een, een mooie eerbetoon. Alles zit erin mee. eigenlijk. We gaan er naar luisteren en dankjewel, Ego. En als de aarde scheurt. En het water komt, ben jij dan hier. Ben jij dan hier bij mij, hand in hand? En als de hemel valt en het water komt, men klimt langs elkaar omhoog en krap. Elkaar de ogen uit Drink jij dan hier met mij De laatste flessen leeg Vlak voordat we gaan, kijk jij mij dan aan en zeg je dan, het is mooi geweest. Wij zijn Maarten van Roosendaal met Egon kracht op contrabas in Water. Drie politieke partijen kozen vandaag hun lijsttrekker... voor de Europese verkiezingen van mei volgend jaar. En twee van die nieuwe politieke leiders zijn vanavond hier te gast. Esther Lange van het CDA en Twaan Manders van de oudere partij 50+. Plus. Goedenavond allebei en gefeliciteerd. Dank u. Goedenavond. En ik wil ook Esther feliciteren met haar overwinning. Ja, want, dan, uh... dan mag, mag Esther Lange u nog even feliciteren. Doe ik dat bij deze, Twan? Oké, okay, dankjewel. Mevrouw De Lange, u versloeg de veteraan Wim van der Kamp vandaag. Hoe is het om zo'n oude leermeester van zijn troon te stoten? Nou, ik denk dat we dat als CDA'ers uh, allemaal heel netjes gedaan hebben, deze, deze campagne. Maar ik had toen ik uh, vanochtend uh, naar het congres ging, geen enkel idee. Dus uh, uh, ik ben blij met de steun en de uitslag zoals die er uh, nu ligt. En ook dankbaar voor nou, de sportiviteit waarmee uh, Wim van der Kamp hier ook mee omgaat. Ja, dat is de vraag, want Wim van der Kamp heeft gezegd... Uh, de partij heeft vandaag gekozen voor jong en blond en niet voor politieke ervaring. Zo sportief is dat niet. Nou, ik weet niet of hij het zo heeft, uh, heeft, heeft uitgesproken. Ah, ik hoor hij het op wel, Radio 1. Hij moest wel erkennen dat uh, Jong en Blond uh, duidelijk meer in de mars had dan alleen maar dat te zijn. En uh, nou ja, op die, uh, op, op, op die toon uh, ga ik in elk geval campagne voeren. Meneer Manders, u won van Richard van Onkelen, een regionale kandidaat. U kreeg 130 stemmen, hij 92. Dat vind ik er toch veel 92 voor een onbekende kandidaat. Nee, hij is heel en is ook een heel uh, capabel uh, kandidaat. Hij is binnen 50 plus veel bekender uh, dan ik ben. Oké, okay. het waren geen proteststemmen tegen u... want ik hoorde dat er in de wandelgangen wel wat rumoer was over... ja, u bent altijd VVD-europarlementariër geweest. Helemaal niet van 50 plus. Uh, dat klopt, dat is een juiste constatering. Ja, maar dan zeggen ze dat is opportunisme. Hij is uitgerangeerd bij de VVD en dan komt hij bij ons. Nou, ik... Uh, als je, als je opkomt voor belangen van Nederland... Uh, en dat wil je graag blijven doen, en daar leg je passie. En als je dat opportunisme noemt, dan kan dat. Maar uh, ik vind dat ik gewoon op wil komen voor de belangen van Nederland. En in, uh, in dit geval ook voor de belangen van 50 plus. En die zijn er heel veel. En het wordt nu uh, ja, onvoldoende uh, verdedigd, die belangen. En ik denk dat het goed is dat uh, iemand met ervaring dat gaat doen. Nou, ik zag u een tijdje geleden op de televisie... en toen ontkende u dat u in gesprek was met 50-plus. Was, was dat een leugentje om best wil... Uh, nee, ik heb toen gezegd, ik ben nog, nooit, ik ben nog niet gevraagd. Aha. En, Ze stelde uh, de verkeerde uh, vraag op de televisie. Wat zegt u? Ze stelde de verkeerde vraag op de televisie. Ja, ik was op dat moment nog niet gevraagd. Ik had natuurlijk wel gesprekken... Maar ik kon geen ja of nee zeggen. Want als je niet weet of je wordt toegelaten tot uh, zo'n verkiezing. Uh, dan, uh, ja, dan kun je moeilijk daar iets over zeggen. Dus het was geen leugentje, maar het was gewoon de waarheid op dat moment. Mevrouw De Lange, u heeft gezegd. Ik uh, ga het met veel elan aanpakken. Ik ga het stouter en steviger doen dan Wim van de Kamp. Was Wim van de Kamp niet stout en stevig genoeg? Ja, wij hebben als uh, CDA's, christendemocraten, veel te veel de neiging om, om te gaan uitleggen. En het grijze compromis te gaan verdedigen. En dat dat deed moet je vooral kant. niet doen. En, en hij had soms wel wat veel woorden nodig. <laughs> Heb ik vandaag ook nog tegen hem gezegd. Uh, maar kijk, onze kernwaarden die staan als een huis. Alleen moeten wij daar niet 26 zinnen voor nodig hebben om die boodschap over te brengen. En dat bedoelde ik met wat stouter um, en, en wat steviger. En dat ga ik zeker, uh, zeker doen. Meneer Mannes, u zit al uh, bijna 15 jaar in het Europees Parlement voor de VVD dus. Al die jaren wordt gezegd dat er elan in Europa moet komen. Dat het aantrekkelijker moet worden gemaakt. Maar het lukt maar steeds niet. Waarom is dat eigenlijk? Uh, ik denk dat dat komt. Uh, dat er, uh dat er maar 26 uh, Nederlandse Europarlementariërs, uh, nu zijn er 25, maar bij de verkiezingen 26. Ja, en dan heb je veel minder mankracht dan uh, als je 150 Tweede Kamerleden hebt en 75 uh, uh, Eerste Kamerleden. Als dan al... heb je meer mankracht en kom je ook makkelijker in het nieuws. Dat is één. Als al die Italianen en Hongaren er niet ook in zouden zitten, zou het beter gaan? Nee nee, nee, nee, het gaat mij gewoon over het, het aantal uh, zetels. We hebben nu 25 zetels in, in Europa. Als die 25 Europarlementariërs uh, elke week het weekend in Nederland in zouden trekken... is dat nog maar een fractie van die 150 uh, Tweede Kamerleden en 75 Eerste Kamerleden. Dus getalsmatig hebben we gewoon veel minder. Maar ik denk wel dat we een verhaal hebben dat, uh, dat er echt wezenlijke uh, belangen te verdedigen zijn. En ja, 50 plus is de snelst groeiende groep van kiezers in Europa. Dus ik vind het wel heel erg belangrijk dat er iemand zich verringert zetten. Nou, de snelst groeiende groep... Op dit moment is uh, bijna 50% van de Nederlandse inwoners, uh, zijn 50 plus of ouder. En ja, daar moet gewoon naar gekeken worden. En uh, in Nederland gaat het heel erg over de pensioenen. Ik vind ook, en daar heb ik me hard voor gemaakt, uh, overigens met Ria Omen samen, uh, om, om ervoor te zorgen dat de Nederlandse pensioenstelsels een Nederlandse aangelegenheid blijven. En dat Brussel dat niet stiekem, uh, uh, zeg maar, uh, onder Brusselse wetgeving uh, schaart. Daar hebben wij hard voor gestreden en dat is gelukt. En er zullen best nog meer uh, punten op de agenda komen die belangrijk zijn voor 50 plussers en daar ga ik me voor inzetten. En zo lange, hoe denkt u Europa meer in de schijnwerpers te krijgen? Do, do, door stout en stevig te zijn, in elk geval? Nou, door in elk geval niet. Zoals meneer Manders nu een beetje insinueert te zeggen van dat Europees parlement moet nog groter worden en er moeten nog meer mensen in. Want nee, nee, dan worden we een soort uh, nou, Chinees, uh, Chinees nee, volkscongres. Nee, nee, maar dat, dat is verkeerd begrepen. Wij zijn nu met 25 Nederlandse Europarlementariërs en we moeten Nederland Europa verkopen. Dat kunnen wij met 25 mensen en dat doen we allemaal, werken we er heel erg hard aan. Maar als je dan moet concurreren tegen 150 Tweede Kamerleden en 75 uh, uh, Eerste Kamerleden, dan zijn die in hun voordeel om het Nederlandse belang en het Nederlands parlement beter te promoten. Mevrouw De Lange, hoe gaat u dat doen, Europa en de schijnwerpers krijgen? Door in elk geval heel erg van, van onderop die politiek te bedrijven. Europarlementariërs hebben soms de neiging om te denken dat zij de Champions League zijn. Dat zij de Europa League zijn. Terwijl waar het eigenlijk om gaat is de politiek zoals die dicht bij mensen plaatsvindt. Dus je moet niet proberen dat Europa via propaganda of van bovenaf uh, naar de mensen te brengen. Maar eerder te kijken van wat speelt er van onderop. Uh, en daar dan te kijken welke oplossingen je Lokaal en soms ook vanuit Europa kan bijdragen. U bedoelt het en Europees ik... parlement is eigenlijk maar de eerste divisie, en daar moeten Europarlementariërs zich naar gedragen? Nou, ze moeten zich dienstbaar opstellen, want dat wat voor mensen speelt, dat speelt dicht bij huis. En soms zijn dat uitdagingen uh, waar Europa in actie moet komen. Hè? De grootste uitdaging die wij hebben als Europa is in gewoon Nederlands, worden wij in de 21ste eeuw een openluchtmuseum, waar Chinezen en Brazilianen graag op vakantie komen, of slagen wij erin om met een steeds kleiner wordende, steeds ouder wordende bevolking toch onze welvaart op een duurzame manier overeind te houden. En dat is een enorme uitdaging. Hè? Zijn we de slimme jongens die nieuwe oplossingen vinden. Uh, en ook daarmee zorgen voor Europese en Nederlandse werkgelegenheid. Uh, dat is een enorme uitdaging. En soms moet Europa zich juist focussen op alleen die uitdaging. En niet olijfolieflesjes of uh, uh, nou ja, uh, normen voor toiletten. Uh, dat soort details. Uh, de uitdaging is groot genoeg. Uh, richt je dan op de kern en laat andere dingen ook over aan de politiek... die wat dichter bij mensen staat. Zwaar Manders had het er net over de pensioenen. Daar, daar moet Brussel van afblijven. Maar dat vindt het CDA ook. Hè? Dat zegt Pieter Ontzicht in de Tweede Kamer ook altijd. Wordt dat ook een beetje uw uh, koers van... Europa kan best bevoegdheden teruggeven aan Nederland? Ik denk dat wij over de pensioenen uh, zeer gelijk uh, denken. Uh, het CDA is alleen natuurlijk heel anders dan 50 plus in die zin dat wij zeggen die oplossingen die er moeten komen hè, in die moeilijke periode waar Nederland nu voor staat, waar Europa ook doorheen gaat. Dat zijn in elk geval oplossingen die generatie zijn. En het slechtste wat je kan doen is nou de ene generatie tegen de andere zetten, want uiteindelijk kom je daar geen stap mee vooruit. Maar dat ik ook niet Ja meneer Manders? Nou, ik, vind, ik noem maar bijvoorbeeld een voorbeeld, want soms vragen mensen zich af wat heeft nou 50 plus in Europa te zoeken. Nou, de Europese Commissie heeft in nou werkprogramma voor 2014 als topprioriteit gesteld de oplossing van de jeugdwerkeloosheid. Nou, ik zeg het is belangrijk dat jonge mensen werk hebben om een positie oudere... te bouwen. Maar dat lukt alleen als ze van ouderen ervaring krijgen. En ik ben dus, voor, ik ben dus voornemens om namens 50PLUS uh, te gaan voorstellen om tandembanen in te voeren. En dat betekent dat uh, ouderen wat minder gaan werken. Jongeren kunnen dan in het arbeidsproces en die ouderen leren hun er ervaring over aan de jongeren. En uiteindelijk is het voor beide goed en dat is uh, betaalbaar omdat er uh, ja, als ouder wat minder gaan werken... leveren een klein beetje salaris en dan horen ze er hmm. nog bij. En nu worden ze gewoon buitengebonjourd. En dat is niet goed. Ik zie bij u beiden een paradox. U gaat zich sterk maken voor een sprankelend Europa. Maar tegelijk zegt u bijvoorbeeld over die pensioen... en over andere dingen... ja, dat zou eigenlijk uh, weg moeten uit Europa. Ondermijnt dat uw campagne niet, mevrouw De Lange? Nee, absoluut niet. Want een Europa dat alles wil doen, doet uiteindelijk niks. En een Europa dat zich beperkt, kan in die beperking juist heel doeltreffend zijn. En dat is de grote uitdaging. Hoe haal je eigenlijk ja, die dingen uh, waar Europa zich niet mee moet bezighouden weg. Zodat je op die andere terreinen effectief kan zijn. En het voorbeeld wat meneer Manders noemt. Ja, dat is vreselijk voor meneer Manders dan toch echt iets waarvoor hij in de Tweede Kamer moet. He, want als het gaat om oplossingen voor de arbeidsmarkt. Dan moet je tandembanen, best een interessant idee. Maar dan moet je tandembanen niet als een soort eenheidsworst over Europa willen loslaten. Nee, want het ene land vraagt sociaal-economisch op een andere... U stelt zich kandidaat voor het verkeerde lichaam. Ik moet de commissie mijn idee uh, aanreiken En ik denk dat de commissie dat gaat overnemen. Maar kunt u niet beter kandidaat worden voor de Tweede Kamer? Meneer Krol is net weg, dus het kan... Nou, op de eerste plaats zijn er geen verkiezingen... maar mijn, mijn passie en mijn hart... en daar heb ik ook voor, bewust voor gekozen met deze stap. Ik wil graag uh, opkomen voor de belangen... van de snelst groeiende groep van kiezers in Europa en in Nederland. En dat, daar ligt mijn hart en mijn passie... en daar wil ik graag mee door. Ik dank u. U mag elkaar nog een keer feliciteren. Ik wens meneer Manders vooral veel succes, want hij zal andere thema's moeten kiezen dan in het verleden... waar hij zich vooral hard maakte voor uniforme Europese maten, voor uh, tanga-slips en andere confectie. Dus ik wens hem veel succes met het aanspreken van een heel nieuwe doelgroep. Nou, ik vind het uh, geweldig uh, dat je een, uh, een goed geheugen hebt. En ik wens jou heel veel succes, maar vooral proficiat. En ik ken Wim heel goed. Ik weet zeker dat hij niet cynisch bedoeld heeft toen hij zei uh, uh, dat Blond heeft gewonnen. Ik dank u beiden en succes met de campagne. Dank u wel. Dag. Een uniforme Europese maat voor tanga-slift. Nou, dat, dat klinkt inderdaad heel stout. We gaan terug naar de muziek van Alle Zielen, want dat is het vandaag. En we draaien in het oog muziek van dit jaar overleden artiesten. We hebben ook uh, onze vrienden op onze gloednieuwe Facebookpagina gevraagd... een suggestie aan te dragen. En Maya Hogewerf Postema uit Westervoort heeft dat gedaan. Goedenavond, mevrouw Hogewerf. Goedenavond. U heeft tot mijn groot genoegen gevraagd om teardrops van Wamak en Wamak. Maar ja. waarom? Uh, nou, toen ik inderdaad het oproepje zag op Facebook. Uh, toen ben ik gaan uh, kijken op internet en toen uh, zag ik dat inderdaad in februari Cecil Womack was overleden. En toen dacht ik: aan mezelf, Goh, was dat al in februari? Want voor mijn gevoel was dat pas twee maanden of zoiets. Dus ja, je kunt zien hoe snel een jaar voorbij gaat. En uh, ja, als ik aan uh, Womack en Womack denk, dan uh, denk ik aan Teardrops. We gaan hem zo draaien. Heeft u zelf nog een kaarsje voor iemand opgestoken vandaag? Uh, nee, niet vandaag. Maar uh, daar heb ik eigenlijk geen kaarsjes voor nodig. Want ik heb altijd zelfs zoiets als iemand uh, overlijdt... en het is of de geboortedag of wat ook maar... dan ja, gaan automatisch mijn gedachten toch wel even weer naar die persoon toe. En het maakt eigenlijk niet uit of die dan dit jaar is overleden... of al veel langer geleden. Dus het, uh, ze blijven toch altijd wel bij je, vind ik. Dank u voor dit gesprek en we gaan luisteren naar Teardrops. Prima, dank u wel. En Womack en Wamak, omdat Cecil Womack dit jaar overleden is in februari, teardrops. Meer dan 350.000 exemplaren werden ervan verkocht alleen in Nederland, maar het werd ook een bestseller in onder meer Duitsland en Amerika. Het diner van Herman Koch, het verhaal van twee echtparen die weten dat hun kinderen een gruwelijk misdrijf hebben gepleegd en met het dilemma zitten, hou je dat voor je of geef je ze aan? Nou, als u het niet heeft gelezen, wat onwaarschijnlijk is... dan kunt u binnenkort naar de bioscoop, want maandag gaat hij in première. geregisseerd door Menno Meijers. Goedenavond. Goedenavond. U heeft een hele lange filmgeschiedenis achter u liggen. We gaan even luisteren naar een kleine greep uit uw lange carrière. Okay? All my life I had to fight. I had to fight my daddy, I had to fight my uncles. I had to fight my brothers. Girl, child ain't safe in a family means. But I never thought I had to fight in my own house! you remember how we helped to build the runway? If we died like the others, I'm going to be in the wrong way. In a way, it's our runway! No, it's their runway, Jim! Try not to think so much. Oh, stop. We're going the wrong way. We have to get to Berlin. Brody's this way. My diary's in Berlin. We don't need the diary, Dad. Marcus has the map. Just do what you do. Be anxious. Be nervous. Tell me you're the unknown soldier. Come back to haunt us. With your brush, Hitler. With your brush. Even een quiz. U heeft ze vast allemaal herkend, deze fragment. Ja, yeah, ik denk het wel. Yeah. Wat was het? Het was de color purple. Whoopi Goldberg. Ja, yeah, Whoopi Goldberg en Oprah Winfrey. Uh, vooral Oprah Winfrey. Het uh, was uh, Empire of the Sun. En uh, het was Max. En ja, ja. In, Indiana Jones. En in Indiana Westen, Jones, state. ja. Begin jaren 70 bent u vertrokken naar de Verenigde Staten. Veel met Steven Spielberg uh, gewerkt. Toch is het idee eigenlijk uh, de eerste keer... dat u een Nederlandstalig film regisseert. Voelt dat ook echt als een debuut? Ja, het voelt inderdaad als een debuut. Het was... Uh, de taal was ook weer, uh, voelde nieuw aan en, en, en fris. Want verleer je dat als je heel lang in Amerika en Engeland hebt uh, gewoond, die taal? Nou, ik heb gelukkig een taalgevoel. Dus bij mij was dat niet zo erg. Maar ik was natuurlijk op een gegeven moment, denk je, ja, je spreekt een soort van middeleeuws Nederlands. Nu als je dan terugkomt in Nederland en echt in Nederlands gaat werken, denk je, ja, je staat toch wel een beetje achter... Uh, je bent een beetje blijven steken ergens. Dus uh, ik moest een beetje op speed komen om het op, op mooi Nederlands te zeggen. Dan is het een behoorlijke prestatie om een, uh, om een film te regisseren... die, die zo op Nederlandse dialogen steunt. Nou ja, ik, ik kon natuurlijk enorm op het boek steunen... en ook, uh, en ook de, ja, de enorme bekwame acteurs die, die we hadden. Want uh, dat is echt geweldig, hè? Jacob Derwig... Ja, Kim de Kooten. Kim van Kooten. De en Daan Schuurmans. Die dragen het echt. Ja. Ja, dat was voor mij was dat de grootste taak van het regisseren... was de casting. Herman Koch wilde eigenlijk uh, een Amerikaanse film. Uh, waarom was dat eigenlijk? Hij wilde gelijk een internationale doorbraak als film. Uh... Ja, ik... ik ik heb daar wat over gehoord en wat uh, uh, maar eigenlijk niet zozeer over gelezen want ik was toen niet in nederland uh, dus ik weet het niet precies waarom dat was maar hij krijgt het nu allebei er komt een tweede film de dinner uh, ja van kate blanchett ja ja maar het was mij dus aangeboden uh, in om het in Amerika te zetten, dus om het in het Engels te doen. En ik heb er toen voor gekozen om het in het Nederlands te doen. En waarom heeft u daarvoor gekozen? Wat was het motief daarvoor? Ja, ik, omdat ik natuurlijk Nederlander ben... en omdat ik het boek in het Nederlands las... dacht ik, ja, ik, ik, ik vond dat Paul, de hoofdpersoon... de, de verteller van het verhaal... Um, een soort van gevangene van zijn gedachten is en daardoor ook een gevangene van de taal uh, is. En daardoor was het voor mij moeilijk om buiten het Nederlands te denken. Ik dacht, het is zo'n... En daarbij, het taalgebruik van die man... is natuurlijk ook zo super Nederlands. Zo dat sarcasme, die ironie, het ziedende van woede. Uh, dat hij heeft het ook het innemende. Ik denk, ja, dat misschien was een soort van luiheid uh, van mij. Dat ik dacht, ja, dat... Dit, dit, Misschien zou Harold Pinter het kunnen vertalen... maar ik, ik denk dat ik het in het Nederlands pak. Maar natuurlijk was dat ook omdat ik Nederlander ben. Maar als boek is het wel in een, ik geloof 35 talen inmiddels uh, verschenen. dus het, het, het kan vertaald. Ja, het is een fenomeen. Uh, maar ik was dus specifiek gevallen op het taalgebruik van, van Paul. Maar ja, het is, het is een enorme Bestseller, desalniettemin de is het een enorme bestseller. Laten we even samen, meneer Meijers, naar, naar een fragment luisteren. Uh, het speelt in dat restaurant, een veel te duur chic restaurant... Ja. Uh, waar twee broers en een vrouw hebben afgesproken. Uh, we horen niet Paul. We horen Babette, de vrouw van Serge. En ze wordt boos. De bramen zijn uit eigen tuin. De parfum is van huisgemaakte chocola. Dit zijn amandelsnippers. Ik wil dit niet. Pardon? Ik hoef niet. Mm, lekker. Neem maar weer mee. Maar dit is wat u heeft besteld. Ja, ik weet wat ik heb besteld, ja. Smakelijke bramen zult u nergens anders vinden. Gewijzer zomaar. We je er niet mee. Neem het mee. Moeten we Tony er even halen? Als het zo moeilijk is om een toetje terug te brengen. Nee, dat is nergens voor nodig. Ik zal het even met Tony op bespreken. Ik weet zeker dat de keuken u een alternatief... Ik hoef geen alternatief. <lacht> zit je er stom te lachen, man. Wat, wat doe je nou gek? Jezus, wat een lul. Maar alsjeblieft. Wat nou? Ik vind dat je het niet kan maken. Nee, je bent gewoon bang dat we de volgende keer geen tafeltje kunnen krijgen. Oh, waar gaat het dan wel om? Ik vind dit gewoon niet ver. Obers kunnen niks terug doen. Nou, ze kunnen in je friet spugen. Ik hoor dat het dan nog net eens voorkomt. Daar heeft het niets mee te maken. Dit gaat erom dat jij gewoon laf bent. Je bent gewoon een lafaat. je bent een laffen. Laffe lul. Je ja, zit, vind ik, echt, echt alles in die, die bloedarrogante kelners, zoals je ze echt tegenwoordig tegenkomt in Amsterdam. Uh, die, die Babette die steeds bozer en bozer wordt en helemaal van woede explodeert. Het sarcasme, dat vindt u mooi zo'n dialoog? Ja, prachtig natuurlijk. En dat het, ja, waarom wordt ze zo boos natuurlijk? Maar omdat er iets onder zit. Omdat uh, het waar het werkelijk om gaat, uh, is nog niet aangesneden. Dus dat is natuurlijk als, uh, als regisseur en ook denk ik als acteur... is dat natuurlijk erg uh, dankbaar om daarmee te werken... dat een gesprek eigenlijk over iets anders gaat. En pas heel laat komt het thema... namelijk dat hun kinderen moord hebben gepleegd aan de orde. Precies. En dan komt de aap uit de mouw. En dat geeft een enorme spanning... Uh, ook als ze over koetjes en kalfjes uh, spreken... Wat denkt u dat Kate Blanchett anders gaat doen met hetzelfde thema? Ja, dat, uh, ik, ik moet zeggen dat een, een andere reden... dat uh, ik het niet in het Engels wou doen... Uh, is omdat de Engelsen en de Amerikanen uh, altijd een neiging hebben... meer naar het moralisme. En daar wou ik de film niet over maken. Want volgens mij ben je daar heel snel over uitgepraat... Uh, wat ze hebben gedaan is natuurlijk afschuwelijk. En ik denk dat ze, ik, dat voor haar is dat lijkt mij een beetje een, een val, want ik denk dat je daar in verzand kan raken. Het wordt er truttig. Ja, het, het, het, er zit geen lucht in die band. Paul Verhoeven is uh, later weer naar Nederland teruggekomen uit Hollywood. Rutger Hauer. Um, kunnen we van u ook meer verwachten? Nederlandstalig werk verwachten? Nou, Ik, ik moet eerlijk zeggen. En dat zeg ik niet uh, om, om in het gevleid te komen. Maar ik, ik vond het een erg prettige ervaring. Om uh, met deze acteurs. Uh, en met een Nederlandse crew te werken. Uh, een Nederlandse ploeg. Het was, uh, het was een, een waar genoegen. Nou, we hebben nog heel veel andere boeken en boekauteurs tussen. Oh, nou, mooi zo. <laughs> Ik hoop nog wat voor nu te zien. D okay. Dank u wel. En complimenten met de film. Hij is heel spannend. Men heel omeer. hartelijk bedankt. En het laatste kaarsje wordt vanavond aangestoken door Stijn Vens, Vaticaan kenner en muziekliefhebber. En je wilt Stijn een kaarsje opsteken voor Tony Sheridan. Wie is dat? Ja, Tony Sheridan is een Engelse rockster die eigenlijk om één ding beroemd is... dat hij in de zomer van 1961 met de dan nog heel jonge Beatles... een plaat heeft opgenomen in Hamburg. Het was de eerste serieuze plaatopname van de Beatles... waar Pete Best nog drumde en niet Ringo Starr. Uh, samen namen ze een paar nummers op, waaronder uh, My Bonnie. En uh, ja, Tony Sheridan is overleden. En hier moet hem toch om eren, om dit nummer. Met de Beatles is het uh, na 1961 redelijk goed gegaan. Maar met Tony Sheridan... Nou ja, kijk, die Beatles werden toen enorm beroemd. En uh, Tony schakelde toen over op blues en jazz. Werd gedumpt door zijn platenmaatschappij. Wilde nog optreden met zijn band in Vietnam. Werd daar uh, beschoten. Eén bandlid kwam op. Nou, het geeft wel aan dat zijn carrière natuurlijk in een neerwaterspiraal onvermijdelijk uh, verkeerde. Hoe heet het nummer? Het nummer heet My Bonnie. My Bonnie lies on... Connie Sheridan, ook hij is in de loop van 2013 overleden. Goedenavond, Wenkenaar Harold Hamersma. Goedenavond. Goedenavond, tekenaar Kamagurka. Goedenavond. Jullie zitten in restaurant Bordeaux in Amsterdam, waarvan de chef deze week is uitgeroepen tot chef van het jaar. Jullie hebben daar gegeten. Harold, had de jury gelijk? De jury had heel erg gelijk. En uh, ik heb een aantal keren hier al mogen eten. Toen uh, Richard van Oosterbrug, want zo heet hij. Uh, ja, hier uh, het roer heeft omgegooid. En uh, hij heeft de juiste richting uh, gekozen. Want. Ja, we hebben. Kamagurka, we hebben geweldig gedineerd. Het was uh, ja, het is echt heel, heel, heel lekker. Dus, ik ik, ik onthoud ik vooral de, de haas. De, de haas. Ja, een ja, de klassieke haas. haas. Ja, Haas ja. À la Royal. Dat, dat is echt een dat Escoffier is, is Super lekker. Ja. En, en, en dan ook nog die cookies, die natuurlijk. Mm. Met, uh, en het terug, dessert, wat was het dessert? Nou dat Het dessert was een, een, een, een doorzichtige appel. Een glazen appel. Klinkt ja, We moeten het, moet het even echt. hebben over jullie ja. boek dat morgen uitkomt: Waanzin en Wijnzin. Ja. Jawel, dat is toch een leuk ja. onderwerp? Nou, dat is een waanzinnig ja. leuk nou, vraag ik onderwerp. Ik gewoon of jullie zeggen. nog koffie ja. hebben gehad met een, met een drankje ja. daarna. Nee, nee, nee. nee, nee dat het was is nodig. een, het dat is was een heel leuk boek geworden. En het is, het is ook eigenlijk niet alleen een boek, het is echt een project. Het is een project uh, dat we een aantal maanden geleden bedachten. Uh, Luc uh, die is de vaste cartoonist van het NRC Handelsblad. Die dus elke dag dat de krant uitkomt een cartoon uh, maakt. En uh, had op een gegeven ogenblik een cartoon gemaakt. Uh, ja, dat ging over Kurk. Uh -huh. uh, en toen heb ik hem eens dus even als wijnschrijver van het NRC eens even gecontact en ik ken Luc al uh, van heel vroeger en ik wist al dat hij uh, nou ja, zeer culinair uh, mm. bevlogen is ik wist dat helemaal niet Kamagurka van Harald Hammers, nee. maar was het me wel duidelijk dat die ja, culinair bevloog is? Er, er zijn zo'n dingen dat een mens soms liever voor zichzelf houdt. Maar nee, nee, ik vond dat. Uh, ik heb, ben eigenlijk geboren in, in uh, ja, een gezin van mensen die. Ik heb het aan, aan Harald ook al verteld. Uh, dus als, als kind dronk ik al uh, behoorlijk wat uh, wijn. Hoe oud was je toen? 9. Uh, Oké, okay. ja, dat is een goede leeftijd. Ja, je kunt er niet vroeg genoeg vroeg mee. Nee, nee, daar ben ik nee, het helemaal ja, mee eens. Ja. Een goed getrainde ja, ja. lever is een. Uh, dat is, is eigenlijk een. Uh, ja. Daar kun je er jaren mee door. Ja. Maar nee, dit, wat, was, het was fantastisch om, om altijd die. vanavond met die, die, die, die haas die ik gegeten heb. Uh, mijn moeder maakte ook van die dingen klaar, weet je wel. Mm -hmm. Of ik ging dan bij, bij boeren in, in, in, in Normandië. En die maakte dan ook van die dingen klaar. En die smaken komen dan altijd weer terug. En, dan, dan, en dat is het mooie aan, aan, uh, ja, aan eten. En. Uh, Thuis, die, die, die tijd, je gaat terug in de tijd en, en dat is fantastisch. Hm. Jullie houden in elk geval niet van rosé, want een hoofdstuk heet Rosé is geen wijn. Uh, hebben jullie wel dezelfde wijn smaak, Harold? Nou, uh, op de berichten die ik krijg van Luc. Uh, Luc uh, doet net zoals ik uh, die eet over de hele wereld. En dan, uh, dan komt er weer een in mijn scherm, uh, plopt er weer een uh, plaatje op uh, in de WhatsApp of uh, online op uh, welke manier dan ook. En dan staat er alleen maar bij lekker. En uh, dan komt er een half uur later meestal nog een plaatje. In de staat en dan staat er ook lekker. En dan uh, open ik die plaatjes uh, en dan zie ik afbeeldingen van hele prettige flessen wijn. En dat speelt zich inderdaad wel allemaal een beetje af in de, ja, in de wijnen van de, zoals wij dat noemen, de oude wereld. Dus dat is veel Frankrijk. Al Frankrijk uh, de, ja, Frankrijk. Ja, maar en het ook is ook zo die, Luf, dat we blind... De blind geproefd hebben Ja. ja. en uh, voor, voor, het, uh, voor het boek eigenlijk, omdat we dus ook een kist met wijn erbij uh, gemaakt hebben eigenlijk en toen hebben we blind geproefd en hadden we eigenlijk de, dezelfde volgorde van, uh, oké okay, ja. Ja. Dat... ja, we hebben blind geproefd, er is een uh, bij het boek, uh, Waanzin en Wijnzin is ook een kist uitgekomen met uh, zes uh, verschillende wijnen uh, voorzien natuurlijk van een etiket uh, van Kamagurka, zoals alleen ze maar kan tekenen en uh, we hebben tien, twaalf flessen rode wijn geproefd. Ik had dat nog nooit gedaan in mijn nee, leven. Hij had nog nooit blind geproefd, hij nee, vond het heel spannend. Altijd met open ogen geproefd <laughs> ja, ja. en alles opgedronken. Ja, en nu moest hij ook spugen en dat was ook even moeilijk. Maar we hebben twaalf flessen geproefd en uh, daar mochten we cijfers op geven. En dan blijkt dus dat je, uh, ja, we kwamen tot dezelfde keuze. En dat is de, de officiële Kamahama wijn uh, geworden, die wij dus morgen vrijelijk gaan een uitzinken bij... Het is een Zuid-Franse uh, wijn uit de buurt van Bezier en dat is wel weer leuk. En dat wisten wij niet. Uh, het is dat van was ook een, toeval, uh, ja. uh, Het is een, een Nederlandse wijnmaakster, uh, Liederwijn van Wilgen uh, heet ze. En die heeft Mas de Dame daar. En die heeft een prachtige biologische rode wijn gemaakt met Grenache en Syrah. Mm. En het is een echt een bijzonder goede wijn. Kijk, en, uh, we hebben tegenwoordig uh, Nederlandse ja? wijn. Bestaat er ook Belgische wijn of alleen bier? Absoluut, absoluut. Je hebt hele goede klo... Uh, goh, ik ben de naam, Claude, uh, ja, het is bij, een, bij een, in de buurt van sint truiden en het is een hele hele hele goede wijn, ik heb hier onlangs gedronken, dat is een puur, bij, bijna muur soda je drinkt. Ja, ik, weet, dat, je dat weet. Het. ik ken het. Het is, een, het is, het is van een, een, een chardonnay-druif gemaakt, als uh -huh. ik me niet vergis, ja, het een, en die is van Heer uitzonderlijk wijken. goede kwaliteit. Ik ja. zou bijna ja. zeggen dat de Belgen, de Hollanders op dit gebied in ieder geval ja. echt wat kunnen leren, want er wordt bijzonder ja. goed wijn gemaakt in België. Maar ja, er is één probleem natuurlijk, ze drinken het allemaal zelf op en ik kan ze <laughs> Ongelijk Want hij is goed. Morgen, morgen, we kijken nu even vooruit. Morgen is de presentatie van het boek pas. Wat wordt daarbij gedronken? Ja. Dan gaan wij toch uh, deze die Kamahama wijn uh, schenken. Dat is uh, het, de fles waarop staat uh, Chateau Info, dubbele punt. Dit is een fles wijn. En uh, met een Kamagurka etiket. En uh, als mensen boffen, dan is er morgen nog een plekje. We beginnen om vier uur. Heel goed, de uitzending NFC is afgelopen. Restaurant Café. Dank jullie wel, Harold Hamersma en, en Luc Zeeboek. Oftewel Kama Geurka. Over hun boek over wijnzin en waanzin. Dit was het oog. Morgen zit hier John Jansen van Galen. Goed weekend.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 Dit is Radio 1.